Het is vier uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De orkaan Haiyan heeft in de Filipijnse stad Tacloban aan zeker 100 mensen het leven gekost, vrezen de autoriteiten. Een piloot heeft in de straten van de hoofdstad op het eiland Leiden... veel lichamen zien liggen. De orkaan heeft de Filipijnen inmiddels verlaten. Volgens een Amerikaans weerinstituut is de storm op weg naar Zuidoost-Azië. De totale omvang van de schade en het aantal slachtoffers op de Filipijnen... is niet duidelijk. De dood van vier mensen is officieel bevestigd. Het grootste deel van het elektriciteits- en communicatienetwerk in het land ligt plat. Volgens de gouverneur van het eiland Leiden zijn wegen geblokkeerd door aardverschuivingen. De orkaan trok sneller over de Filipijnen dan verwacht. Meteorologen verwachten dat de orkaan boven zee weer in kracht toeneemt op weg naar Vietnam.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 En uh, welkom terug bij Woord. We zijn er nog tot zeven uh, uur in de ochtend. En met we bedoel ik onder meer ook technicus Gert van Dam. En er zijn er nog NOS-nieuwslezers ergens anders hier op de werkvloer. U hoorde er net eentje. Um, wat gaan we nog doen tot zeven uur? We hebben het uh, de hele nacht over rampen. En uh, dat kunnen rampen zijn van diverse afmetingen. Groot, klein, ingrijpend, persoonlijk... en vaak ook traumatisch door de emotionele verliezen... die er vaak bij geleden worden... In het laatste uur is het een soort cocktail, een mix van rampen, groot en klein. Uh, straks in het vierde uur de Titanic van Hoek van Holland. Dat is een vergeten scheepsramp uit 1907 voor de Hollandse kust. En in dit uur dus inderdaad rampen en traumatische ervaringen... waarbij die emotionele verliezen ook geleden worden. En hoe gaan de overlevers van rampen... Daarna verder. De RVU maakte daar in 1995 een documentaire over. Drie echtparen die een ramp meemaakten. Te weten de orkaan Louise op Sint Maarten... de scheepsramp met de Aquile Lauro voor de kust van Afrika... en de vliegramp bij het Portugese Faro. Die echtparen vertellen over de toedracht van die ramp... en hoe ze dat allemaal beleefden... en welke rol ze zelf tijdens dat gebeuren speelden... Ook komt aan het woord psycholoog Peter van der Velde, verbonden aan het Instituut voor Psychotrauma in Utrecht. En hij ligt de psychologische mechanismen bij dergelijke gebeurtenissen toe. Programmamaker Jaap Vermeer dook in de materie... luistert u naar In Voor- en Tegenspoed en In Ramspoed dan... Metaal, mag ik jou vragen, neem jij Jelmer Gijsbert-Wolleswinkel tot jouw echtgenoot? En beloof jij getrouw alle plichten te zullen vervullen die je hart je ingeeft? Mag ik jouw antwoord? Ja, dankjewel. Je hebt er, Jelmer. Nou, jij. In voor- en tegenspoed. En in rampspoed dan? Ja, en dan wordt er gezegd, ja, je hebt elkaar nog. Oké, okay, dat is ook zo. Je hebt elkaar nog. Als dat het niet het geval was geweest, had ik hier ook niet meer gezeten. Ja, nou, een van mijn kennissen hier in de buurt... die zei op een gegeven na de ramp tegen mij... hij zei, joh, als ik naar een hotel ga... heb ik altijd een touw onder in mijn koffer. Het zal mij niet gebeuren dat ik op de zevende etage zit... en ik kan er niet uit. Wat moet een mens doen om zich te wapenen tegen het ongewisse? Tegen een ongeluk? tegen een ramp. Niet iedereen overkomt het, maar de kans loop je wel. Jaarlijks voltrekken zich vele kleine rampen... en minstens één hele grote waarbij Nederlanders betrokken zijn. Rampen zijn rampzalig voor haven en goed... en voor het geestelijk welzijn van slachtoffers. De soms jarenlange effecten kunnen verminderd worden... door passende en vooral tijdige hulp. Daarom worden rampen ook wetenschappelijk onderzocht... Onder andere door de psycholoog Peter van der Velde van het Instituut voor Psychotrauma in Utrecht. Je gaat op vakantie, je hebt een verre bestemming, je hebt er lang voor gespaard. En op het moment dat je het vliegtuig stapt, heb je constant het idee... het vliegtuig komt omlaag of stort omlaag of maakt een crash. Nou, als iedereen dat echt zou denken, dan hadden we waarschijnlijk geen luchtvaartmaatschappijen meer. Een gewaarschuwd mens telt misschien niet altijd voor twee... Maar soms toch wel voor iets meer dan één. In gebeurtenissen hoort u daarom vandaag de getuigenissen van een drietal echtparen die grote rampen meemaakten. De vliegramp met de Antoni Ruis, drie jaar geleden op Faro, de scheepsramp met de Achille Lauro, vorig jaar voor de kust van Afrika. En de natuurramp waarin onlangs een kersvers bruidspaar terecht kwam. En dat is het. De volgende dag gingen wij naar Schiphol... om onze droomvakantie in het Caribisch gebied te gaan vieren. De honeymoon. We zouden naar de Virgin Islands gaan, dat vonden we wel geestig. Maagdeeilanden, eilanden. we dus reis. Dus op zondag vertrokken we naar Sint Maarten... want daar moesten we één nacht overblijven. En een uur of zes uur kwamen we in dat hotel aan... En uh, ik weet nog dat ik zei van uh, Bonsoir, omdat ik dacht we zitten in, in Frankrijk. En toen zei die uh, jongen achter de balie zei al snel van u bent Nederlands, dus uh, goedenavond. Uh, nou, uh, welkom. En hij zag onze voucher en hij zei, uh, oh gefeliciteerd u bent getrouwd. En, uh... Maar ondertussen had ik al gezien dat op de balie van, van, de, van het hotel stond een bordje en daar stond op... Uh, in het Engels, uh, Hurricane Warning Fase 2b, geloof ik. Uh, Louis uh, komt eraan en uh, hij wordt maandagavond verwacht. En, uh, en ik weet dat ik onmiddellijk dacht: van uh, nou ja, zo van ver van mijn bed. Morgenochtend zijn we hier alweer weg, dus uh, onmiddellijk weer uh, vergeten. Mensen weten dat de rampen kunnen plaatsvinden, dat weet iedereen maar niemand heeft echt het idee dat het hem zal treffen of haar zal treffen. En daarbij kun je denken dat het eigenlijk maar heel gelukkig is. Want probeer je maar eens voor te stellen dat... Uh, bij alles wat je onderneemt, alles wat je doet... dat je continu zou beseffen dat het mogelijkerwijs misgaat. Nou ja, goed, die, die, die, die kamer was prachtig, dat was hartstikke mooi. Er stond een flesje champagne, ook. En daarnaast lag, de, lag een brief over uh, hurricanes en wat je moest doen bij een hurricane. en uh, Ik weet nog dat ik daarop zag staan, dat je een matras op je hoofd moest doen. En ik, dat ik onmiddellijk weer dacht van ach, dat, uh, dan zijn wij weg. Dus uh, niks aan de hand. Dat idee van uh, dat overkomt mij in ieder geval niet... dat is tegelijkertijd heel erg uh, nuttig... Want daardoor kun je de, de, de mogelijke angsten of spanningen... die je door die gedachten hebt, kun je ook opzij zetten. Daardoor kun je alle dingen ondernemen eh, die, die mensen eigenlijk ondernemen. Werk, vakantie, nou noem eigenlijk alles maar op. Nou, de volgende morgen werd ik heel vroeg wakker. Of heel vroeg, nou ja, half zes of zo. En ben naar buiten gaan, prachtig uh, genoten van uh, hoe mooi het was daar... En... En het waaide wel, maar ja, het waait daar altijd. Dus, uh... Het was ook gewoon heel mooi weer. Ja, het, het is was gewoon heel heel een passaatwind. Dus. dus toen zijn we gaan ontbijten. En we hadden de koffers al in de lobby neergezet. Ja. En toen ben je op een gegeven moment uh, naar de balie... Oh nee, ik toen... ben naar de receptie gegaan. Ja. En toen vertelde hij tegen me van... Uh, ja, uh, er wordt niet meer gevlogen. All flights are cancelled. All flights are cancelled. Ja, toen had je een krantje meegenomen en er stond uh, het plaatselijke Sint Maartenkrantje. Ja, yeah, de Herald. Ja, en er stond heel groot voor, op de voorpagina: This is a big one. This is the big one. The so. big one. En, yeah. en uh, nou ik was nog was was info, steeds een beetje so. lacherig uh, dat zitten te kijken. En ik weet nog dat er andere Nederlanders aan een andere tafeltje zaten. Die elkaar aan het video waren en dat er een zei van ja, we zitten hier op Sint Maarten en Louis komt eraan en een heel verhaal. En toen zei hij op het eind van en dit was Pieter, nog wat, CNN, Sint Maarten. <laughs> we, hadden echt allemaal, we moesten allemaal ja, ja. een beetje lacherig, een beetje ja. zo van nou, pff, we moeten het nog zien allemaal. Dus door die wat wij wel eens noemen illusie van, de, van onkwetsbaarheid zijn mensen in staat om dingen te doen. Nou, wat je nou eigenlijk ziet bij uh, die rampen... is dat mensen in één, klaps, in één klap... Uh, en meestal uh, plotseling en acuut uh, bemerken... dat hun leven wel wordt bedreigd. Om tien uur was er een meeting en kwam uh, de manager... dames en heren, u moet dit echt heel erg serieus nemen. Dit is geen grapje. Dit is iets, iets uh, uh, vreselijks. En, uh, uh, en ik, ik weet dat ik toen... De zenuwen kreeg. Toen hij dat zo zei, kreeg ik de zenuwen. Ineens was het niet meer ver weg, was het ineens heel dichtbij. En iedereen was natuurlijk, werd natuurlijk, naarmate zijn verhaal vorderde, steeds meer gespannen. En dat komt dan gewoon in die ruimte te hangen. Dat wordt een soort elektriciteit. Het is opeens levend bedreigend. Nou, dat zet de wereld natuurlijk voor een deel op zijn kop. Uh, je verwacht het niet en ineens is het daar. Nou, die, die illusie van onkwetsbaarheid, die daarmee wordt getorpedeerd. Dat is eigenlijk misschien het meest cruciale in wat er met mensen gebeurt... als ze een ramp meemaken. Van de Franse regering hadden ze te horen gekregen... dat um, dit hotel uh, niet veilig genoeg was... omdat het te dicht bij de zee lag... en uh, dat er misschien vloedgolven kwamen. Dus dat we moesten evacueren. En we zouden een voedselpakket meekrijgen voor 24 tot 36 uur. En we mochten onze koffers uh, niet meenemen... Want uh, dat was qua transport was het veel te ingewikkeld. Maar toen werd het wel spannend, want wij hadden natuurlijk ook dingen meegenomen die we meegekregen hadden van het huwelijk en zo, en uh, de teksten van uh, liedjes en dat soort dingen. Wil, hoe essentieel is dat dan? Hè? En ik weet dat ik gewoon heb gedacht van, nou, uh, de bandjes van het bruiloft die uh, helemaal opgenomen was, ja. omdat ik en daar zat een walkman bij en twee uh, koptelefoons. En ik, ik weet nog dat ik dacht, nou dat is misschien leuk voor de afleiding. Dat, uh, dat lijkt me wel belangrijk. Want uh, ik weet wel dat ik me realiseerde van... nou, het kan lang duren. En, want ik had een beeld voor ogen van... wat ik wel eens in films had gezien. In, in Amerikaanse films, als er wel eens een orkaan was. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat... Uh, dat als je inderdaad programma's daarover ziet... dat je als kijker denkt van... wel eens jezelf de vraag staat... Hoe, ik zou, hoe zou ik reageren of wat zou ik doen... Uh, wat zou ik ondernemen? Zou ik die persoon redden of niet? Uh, nou, dat soort vragen die zullen altijd wel eens opgeroepen worden. Ik denk dat dat altijd wel, wel, wel nuttig is. Uh, tegelijkertijd moet ik erbij aantekenen dat in zijn algemeen... dat zodra mensen met iets uh, zeer ernstigs worden geconfronteerd, zoals ramp, dat mensen over het, mensen over het algemeen heel adequaat reageren. Uh, een voorbeeld is uh, bijvoorbeeld Achillo-Lauron. Daar hebben we onderzoek naar gedaan en eigenlijk uh, zijn er relatief heel weinig getroffenen van die ramp... die aangeven dat ze in paniek zijn geraakt. Dus mensen zijn blijkbaar in staat om in een situatie van acute doodsdreiging... want uh, dat is echt doodsdreiging geweest... Uh, om zodanig te reageren dat, uh, ja, dat ze in ieder geval getracht hebben... om zichzelf of anderen uh, bij het levensklaar te brengen. Het leek er als een prima reis, omdat ik niet zo goed te been was. En uh, Ja, dat was een reis van. Nou ja, goed, je hebt alles bij je op schip. Koksbolhuis. En je ziet toch vrij veel? Nou, het maakte wel een desolate indruk ja, op ons schip. Ja, dat wel. En Gerbolhuis. In het verleden heb ik wel veel gecroest. Maar daar was ik het heel anders gewend. Dus het was echt een, uh, ja, een beetje een jambool aan boord van Aquila Lauro. En dat merkten we wel gelijk in het begin. En uh, in de Indische Oceaan, daar ging het, uh, daar ging het mis. Dat was s'nachts eigenlijk. Dat, uh, ja, waren, er was een galadiner. Wij waren een beetje bij naar bed gegaan. Ja, ik voelde me niet zo lekker. Ik werd wakker en hoorde iets. En, en jij bent ook wakker, hè? Ja. En inderdaad, toen hoorden we een heleboel kabaal. Mensen schreven. Ja. Deuren bonzen. In het begin denk je van, god, het paar uh, die zijn lekker aan het feesten geweest. Maar op een gegeven moment ja, is het toch zo dat je denkt... ja, ik moet dan toch eens gaan kijken wat er uh, wat aan de hand is. Dus ik ben bed uitgegaan. En eigenlijk op het moment dat ik de deur open doe... dat was midden in de nacht... hoorde ik de scheepsfluit twee keer. Ja. Nou, dat was voor mij dus de reden om... twee keer kon ik niet thuis brengen op dat moment... Want een uh, noodsignaal brandalarm is, is heel anders. Dus dat was, daar is de chaos al begonnen. En dan ontstaat er een hoop paniek. Een hoop paniek niet. Er was geen paniek. Een hoop kabaal ontstond er eigenlijk. Nou, ik was één ding bang. Uh, als er inderdaad brand is. Want, want, brand is, want er werd geroepen. cat out, fire en dat, al, al dat soort kreten. Nou, in die smalle, nauwe gangen. Als daar mensen gaan hollen. Als daar branddeuren dicht gaan. Als daar rookontwikkeling gaat komen. Dan kom je nooit meer uit. Nou, omdat we helemaal voor in het schip zaten, een vrij lange gang... heb ik onmiddellijk haar het bed uitgeroepen... en zeg van, maak het dat we wegkomen. Ja, daar was je heel duidelijk ja. in. Want zij wilde zich nog aankleden, dus ze had alleen een broekje. En bij haar, ik zei, niks ervan, eruit, weg, hollen. Je krukken pakken en wegwezen. En er was maar één weg, die hele gang uit... en dan de trappenhuis in. Ja, en zo zijn we eigenlijk van dek gekomen. Ja. Het licht was inmiddels al uitgevallen. En... Ja, dan krijg je er gewoon een normale probleem. Want er was gezegd van, uh, ja goed, uh, ever, uh, everything is under control. En nou ja, goed, in principe is dat mogelijk natuurlijk. Dat er een brandje is en ja, dat dat gewoon eventjes uh, die rook en alles. En dat ze het zeker moeten weten. En dat je dan misschien wel weer terug kan. Ik zag het ook niet zonder in. Hè? Ik had voor mezelf twee keuzes gemaakt. Of we gaan na een paar uur terug. Of we gaan met z'n allen keurig netjes dat schip af als het licht is. Nou, en dat is ook simpel. Zo liep ik eigenlijk in mijn gedachten. Dat moet kunnen. Die oefeningen had ik meegemaakt. Daar had ik ervaringen. Dus op dat moment was er ook geen reden voor paniek. En dat probeerde ik eigenlijk op de mensen om me heen over te brengen. Ja. Ik heb later wel eens tegen hem verteld... dat ik hem in die nacht pas heb leren kennen. Ja, ik was ook volkomen rustig dus. Hè? En ik was voortdurend eigenlijk bezig om ja, wat dingen te organiseren. Stoel organiseren, dekens organiseren, water organiseren... We zaten daar met een groepje van ongeveer een man of zes. Twee oude dames, waarvan een van de oudere dames in Nederland is overleden. Zaten bij ons, een oude heer met zijn dochter. En ik was eigenlijk een beetje aan het regelen. Dus zei dat ik niet te ver weg mocht, want dan raakte ja, zij weer in paniek. Helemaal in paniek. Zolang ik hem zag, was het prima. Maar ja, je bent eigenlijk overgeleverd. En je vraagt je op een gegeven moment wel af... Uh, zie ik mijn kinderen nog terug? Je zit uiteindelijk midden in, in die ja. oceaan en op een schip. En het is hartstikke donker. En, en ja, goed, ze kunnen allemaal zeggen dat, dat zo alles goed is. Maar ja, ik moest gewoon iedereen zien. En ik zat eigenlijk af en toe te, te rillen als een jufferschoentje. Nou, het groeide ook, hè. Het groeide. Want ja, de rookontwikkeling werd erger. En als je ook zag van... Ik ging toch een beetje op onderzoek uit van... Uh, waar zijn de stoepen? Hoe kom ik er? Welke trappen moet ik af? He, want dat had ik voor mezelf al precies ongeveer uitgedokterd waar ik uh, dan heen moest. Want ik begon dat zaakje steeds meer te wantrouwen, want er gebeurde niks. Je zag ook geen mensen, je zag geen Italiaanse officieren, Er werd helemaal niks gedaan. We stonden aan dek. En dan werden we eigenlijk een beetje van, nou ja, door de hosses Gerustgesteld, Maar voor de rest wist niemand wat. Ja, want er waren toch af en toe mensen die dreigden in paniek te raken. En dan was het best wel goed dat er weer mensen rustig waren. En die met gingen praten. En ja, daardoor zijn eigenlijk mensen niet echt in paniek geweest. Toen het daglicht begon te worden. Ja, toen zag ik iets wat hij al lang gevoeld had met het heen en weer lopen. Dat het schip echt slagzij aan het maken was. Want ja, als jij stil zit, heb je dat nauwelijks in de gaten. En daar zijn denk ik ook wel vrij veel mensen van geschokt. Op het moment dat je geconfronteerd wordt met, uh, met doodstreiging... de angst die dat uh, oproept en de spanning... gaat onmiddellijk gepaard met allerlei uh, fysiologische reacties. Sterker nog, het lichaam prepareert zich onmiddellijk op... Uh, ja, op het kunnen hanteren van die situatie. Tegelijkertijd zijn mensen hyper alert Mensen zeggen dat ze op dat moment een veel betere waarneming hebben van de werkelijkheid. Veel meer zien en horen dan op willekeurige andere mensen. Alle waarnemingssystemen staan als het ware open. Toen zijn we gewoon met een, met een personenauto met z'n tweeën naar uh, dat hotel gebracht. Maar ook dit was weer, het was eigenlijk meer een appartementenblok... Dus het betekende dat je dus, als je naar buiten je kamer uitging, stond je buiten. Maar het was wel beton. Ja, het was wel van beton. Dat gaf wel een veilig gevoel. Maar het betekende dus dat je in wezen nergens heen zou kunnen. Wij zaten op de begane grond en het gebouw was tegen een heuvel opgebouwd. Dus ik dacht, ja, het zal ook wel heel hard gaan regenen. Dus ik zal eens even gaan kijken hoe hoog die heuvel eigenlijk is. Hoeveel water daar dan ook nog naar beneden gaat komen. Ja. Ik was gewoon met mijn eigen, met mijn eigen noodplan begonnen. Wat dat betreft was het wel een goede, goede uh, uh, kennismaking nog een keer met elkaar. Dat, dat, je, dat je dus uh, merkt dat hoe de een met zoiets omgaat en de ander. En dat hij maar heel erg uh, dus bezig was met wat er allemaal zou kunnen gebeuren. En bij alles wat hij ging doen. Uh, dus bijvoorbeeld uh, roepen dat, uh, dat we handdoeken moesten hebben om voor de deur te leggen voor als het ging regenen en hoe hoog het water misschien wel zou kunnen komen... waarop ik dus onmiddellijk dacht van... het water komt dus straks zo hoog te staan. Ik bedoel, dat het werkte op ons samen. had dat een hele, heel raar effect. Hij was vreselijk eh, druk bezig, kon niet stil gaan zitten. En ik werd daar heel, juist eigenlijk heel rustig van. Zo van, uh, ach... Uh, maar ook weer van, van... maar denk je dan dat dat zou gaan gebeuren... Gaat dat echt zo gebeuren? Ach nee, dat zal wel niet. Zo, zo een beetje... Op een gegeven moment werd je echt heel erg boos. Ja. En, en nu ga je in de stoel zitten. Want we wisten toen ook dat het nog uren zou duren. Ja, maar toen uh, hadden we gelezen op dat stencil dat, er, uh, dat we de ramen moesten en moest je Daarna moest je de gordijnen dicht doen. En dan moest je eigenlijk daarvoor zo'n zo beetje alles zetten... Wat je, wat je er maar voor kon zetten... Als barricade. Dus nou, om vier uur waren wij helemaal klaar. Zo van: laat me komen, die storm. En op een gegeven moment, daar was. Toen kwamen we op Sloeperdek. Uiteindelijk. En daar was ook niks geregeld. Nee. Ja, je zag op een gegeven moment gingen ze de, de stoepen klaarmaken. Nou, er uh, kwamen ze met materiaal aanlopen. Wat er lang in die stoepen had moeten liggen. Wat daar in, thuis hoort. Dat kwamen ze vanuit nou ja, van de berging eh, kwamen ze mee aan. Je ziet dat ze de sloepen buiten boord draaien. Dus je ziet het klaarmaken voor het eventueel het schip gaan verlaten. Toen ben jij op een gegeven moment gewoon... want iedereen stond maar voor een sloep. Ja, wat moet ik hier nou? En toen ben jij op een gegeven moment uh, een sloep uit gaan zoeken... waar ik makkelijker in kom. Want soms moest je dan over de reding klimmen om in zo'n sloep te komen... Want ja, er was geen officier bij te bekennen of wat dan ook. Die zei van, zijn er koppen geteld. Er is de hele nacht niemand. Er zijn geen lijsten gemaakt van, is iedereen er? Terwijl, daar is de hele nacht de tijd voor geweest. Eigenlijk vanaf dat moment heb ik het commando over onszelf overgenomen. En vanaf dat moment accepteerde ik van niemand meer iets. Want uh, we werden naar beneden getakeld bijvoorbeeld. Nou, het duurde al heel lang voordat die grote takelblokken los, los konden komen. Die schoten dus dwars door die stoep heen bij ons. En dat gebeurde ook elders. Nou, bij ons waren er geen slachtoffers van. Nee, maar omdat ik een gil gaf. Jij gaf een gil van, dat komt pas op. Nou, mensen bukken, wegduiken. Iemand nog een stream over zijn rug. Maar, afijn, dat ging vrij goed. Nou, toen dreef je in dat water. En we dreven maar tegen die Achille aan. En iemand deed wat. Normaal hoort er een bemanning in te zitten. Nou, er, zat er, een, er zaten twee als echt, echt als bemanning. Eén voorop, één aan het roer. En die deden niks. Dus dan stond ik op. Ik denk dat die vent, neem het commando nou, je moet wat doen. He, geef, geef, geef nou bevelen. Nou, dat deed hij niet. Nou ja, toen hebben we dus moeten wachten tot we... eigenlijk door een motorboot, die gooiden dan een lijntje over... en dat konden ze vastmaken. Dan zijn we door zo'n motorsloep we weggesleept van het ja. schip. Maar ja, dan dobber je. Nou. Ja, en s'morgens toen ik wakker werd, toen, toen, toen was het inderdaad behoorlijke wind, maar... Een beetje zoals het hier, als het echt flink stormt. En om elf uur... Uh, ...s morgens belde... Uh, ...iemand van het personeel. En die vroeg of alles goed ging. En uh, die vertelde... ...de stand van zaken was dat... Uh, um, ...dat hadden zij ook van, van, van de autoriteiten gehoord... ...dat het oog... Uh, ...over een uur of twee... Zou er, eraan zou komen... En uh, dat, betekende, dat, dat stond we ook al in al die stencils gestaan... dat je heel erg moest uitkijken, want dan werd het windstil. Dan was, dan was het ineens helemaal windstil. Dan mochten we tien minuten naar buiten... even de benen strekken, zeiden, ze. En we mochten niet verder dan tien meter van, uh, van het appartement vandaan gaan. En uh, toen zei ze ook nog... Uh, ja, en dan kunt u misschien ook even de deuren tegenover elkaar openzetten... dat het een beetje door kan waaien... In hoeverre het natuurlijk waait in zo'n oog, zei ja, nog. Dat weet ik niet, op de ergste. Het blijft heel bedompt, het blijft gewoon 28 graden. Ja. De zon schijnt niet, dus het is 28 graden. Dat was om 11 uur s morgens. Toen zaten we dus eigenlijk bijna al 24 uur. Nou, vanaf dat moment werden we een beetje jolig. Zo van lekker, we kunnen straks even hè, afwisseling, een beetje naar buiten. Beetje... Toen werden we heel jolig. Alleen, dat oog kwam er helemaal niet aan. Het ging alleen maar nog steeds nog harder waaien. En toen, toen werd het steeds uh, angstiger. Ik weet dat het toen uh, echt eng werd. Er zaten wel mensen tegenover ons in de sloep... die, die waren helemaal apathisch. Die waren echt helemaal apathisch. Die... die... De meeste mensen waren heel erg onder de indruk, waren eigenlijk stil. De meeste mensen waren stil. Ze hadden een beetje in zichzelf gekeerd. Van, ja, van. We zitten hier nou in die stoep en wat gaat er, wat gaat er nu gebeuren? Dus, hè? van, uh, hoe lang blijven we hier zo? Uh, een beetje ontredderd was de hele groep. De hele groep was ontredderd op dat moment. Nou, zo hebben we eigenlijk de uren, ja, de uren een beetje doorgebracht. Ja. Tot, er tot er iemand, de riep, de riep, uh, tot ja. iemand riep van. Ship. Een schip, nou, is zag je zo'n heel klein stipje bij de horizon. Nou, dat moest dan een schip zijn. Ja. En toen gingen die stomme Italianen weer als idioten naar het schip toe varen. Maar dat maakte het ook voor dat schip lastig om hulp te verlenen. Dus die moest veel eerder gaan stil Dus de afstand met de Aquila Lauro was daardoor veel, veel groter geworden. En het gaat natuurlijk ook vaart uh, minderen. Dus dat heeft nog een paar uur geduurd. Want het was inmiddels, nou, wat zou het geworden zijn? Twaalf uur zagen we over het schip. Een uur of... Twee, ja, twee uur half drie, denk ik. Twee uur half drie dat we bij het schip aankwamen. Maar nou, het was een supertanker. Dus op een gegeven moment is dat een gigantische uh, gevaarte... wat je daarop ziet doen. Ja. Nou, en toen kwam het grote probleem van aan boord van de tanker gaan. En dat is uh, eigenlijk de enige momenten dat ik hem geknepen heb. Want de gangway was bezet. Dus toen hebben ze ook touwladders uitgegooid aan de zijkant van het schip. En uh, dan moesten de mensen vanuit die stoep op de rand gaan staan... Pakken. En dat moest je heel vlug doen, want hij zakte weer onmiddellijk weg. Want het was toch een deining van een meter of twee. Stapte je te vroeg over, dan kon je die sloep tegen je aankrijgen. Kun je je voorstellen, een sloep met een heleboel oude vandaag, gehandicapten. Nou, we hadden dus twee Italianen als bewandelingslid. We leggen aan, we krijgen een touw geworpen dat maakt hij vast aan de voorkant. Hij was de eerste die touw er weg, de man die voorop stond. Dat was onze eigen hutstoel ook nog. De man aan het roer bleef zitten, maar die deed niks. Die was helemaal apathisch. Nou, mensen die goed te been waren, die klommen tegen die touwen altijd het schip op. Dus ik zeg ook tegen haar: van joh, we moeten ook. Nou, zij kon niet en ze durfde niet. Nou, ik heb een paar keer geprobeerd, maar ja, alleen al op die rand staan wiebelen. Mm. Mm. Nou, dan moet je dus al niet zo stevig op je benen staan. En ja, dan moet je het gokken van op het groot hoogste punt. Nou, dat ja. Ik zag gewoon alle rampen aan me voorbij gaan. Van als ik eraf val, dan lig ik tussen, twee, tussen de sloep en het schip... en dan blijft er ook niks van me over. Als ik verkeerde moment overstap, dan is mijn been verbrijzeld Want er zit aan zo'n touw, dan onderaan zit zo'n zo brede houten lat. Nou, die, die, die, die, die zag je gewoon voor pulver af en toe. Dus ja, wij hebben onze beurt voorbij laten gaan. Plus, en dat was onze misrekening... Wij kwamen niet gauw bij die gangway. Nee, Want er kwam voor... alle bemanning met hun keurige sloepjes helemaal gepakt en gezakt met hun koffers. Ja. En de hele reuze ja. En die gingen allemaal bij die gangway voor. De heren of in hun smetteloze witte uniformjes. Prachtig via de gangway gingen de heren naar boven toe. En daar zat ik met, met haar hè. en een Zuid-Afrikaans jongstel. Ja. Die waren totaal. Dat die waren waar... twee, twee artsen. Die waren totaal apathisch, die konden totaal niets meer doen. Nou, die zijn... En verder allemaal oude en, ge... en ja. gepekkige Gehandicapten en oude mensen. Dan zat ik in die groep. En toen, toen werd het steeds uh, angstiger. Toen zijn we uh, naar de badkamer. Dat was zo'n zo klein hotelbadkamertje. Wat aan de achterkant met een matglazen raam naast de voordeur. En er stond een bad in. En daar uh, was een ruimte ongeveer zo breed als het bad en een wastafel. En eerst hebben we er een stoel heen gesleept... En eerst zijn we op die stoel gaan zitten en op de kussens van de bank. En kussens van de bank. Nou, in ieder geval, die bandjes zijn we toen heel hard gaan zetten en gaan luisteren. En dat was het grappige, omdat op die, op die bandjes, dat was van de bruiloft... dat aan iedereen toen werd gevraagd van uh, wensen voor het bruidspaar. En dat heel veel mensen zeiden... Nou, we hopen dat ze na uh, alle stress van het uh, uh, voorbereiden van voor het huwelijk... Ja? Omdat ze de afgelopen tijd zo ongelooflijk gestrest was, hoop ik dat ze nu wel rust heeft tijdens ja, haar vakantie. Ja, tijdens haar huwelijksreis, veel ontspanning. Ja, dit ziet ze niet, maar you know what I mean, Caro. <laughs> That was <laughs> a dirty one. <laughs> Van dat Dat dus. ze nu een heerlijke, relaxte, rustige vakantie in de het Caribisch de, gebied uh, hebben. Lekker in de zon. Het was wel heel, was heel uh, en, en, macaber eigenlijk. En het waait in vlagen. Hè? Dus het is niet zo dat het, dat het heel erg hard waait en steeds erger wordt. Nee, -tot het, tot het ergste kan het bijna weer stil zijn. En dan opeens komt er weer af... Die vlagen duren alleen steeds iets langer. En die worden steeds feller. En naarmate het steeds erger werd, was op een gegeven moment was naast het bad stond een wc... En er waren, er waren twee van die korte scheidingswandjes... aan elke kant van de wc. En dat leek ons op een gegeven moment de veiligste plek. Omdat je dan in ieder geval ja, van wat er rond, rond kun, kan, kan slingeren... het minste last zou hebben. Dat waren wel geen dragende muren. Daar had ik ook allemaal naar gekeken en zo. Maar... Ik zat op de pot. En Jammer zat voor mij op de grond. En ik weet nog... En, en om ons heen hadden we allemaal kussens. En het was zo ontzettende herrie... Dat we ook gewoon echt in elkaars oor moesten, moesten heel hard moesten praten om elkaar te verstaan. Ja. En als ik mijn handen naar de zijkant deed, tegen die kussens aan, voelde ik die muren trillen. Gewoon tussenwandjes in een betonnen gebouw, die voelde ik gewoon trillen. Dus ik ging, dan ging ik maar weer terug naar, naar, naar zijn schouders om, om ze vast te pakken. En we hebben een keer afgewisseld dan? we hebben één keer afgewisseld maar, en we hebben elkaar maar een beetje vastgehouden en af en toe elkaar diep in de ogen gekeken en tegen elkaar gezegd van uh, ja, we zijn niet voor niks getrouwd en uh, we, we komen er doorheen en uh, ik, bedoel, ik ik ik heb wel uh, ik ben wel uh, bang geweest dat het uh, dat het afgelopen zou zijn zo van we hebben een fantastisch huwelijk gehad maar uh, lang uh, Langzaam heeft het niet geduurd helaas. Wel ondertussen als maar denken van dit kan toch niet? Dit kan toch niet? Je gaat toch niet op huurdersreis naar één klein stom eilandje op de wereld om daar precies op, op dat stomme kleine plekje dood te gaan. Ik bedoel, dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Door, door wind. luistert naar de RWU via Radio 5 en de Wereldomroep. Gebeurtenissen. De scheepsramp met de Achille Lauro. De orkaan Luis op Sint Maarten. En ook de vliegramp bij het Portugese Faro, bijna drie jaar geleden. Met de Antoni Ruis, Die eigenlijk al op Schiphol reparatievertraging had opgelopen. Toen heb ik dan die bovenste motor bezig gezien. In Daar Daardoor hadden wij vertraging. Wij zouden tien over vijf was onze vlucht. En we zijn vijf over half zes zijn we vertrokken. Corrie Frombard. En toen zei maar... ik al tegen hem, hij wil niet. Het lijkt wel of hij geen gang kan maken. Ja. En wij waren niet de enige. Er zaten nog meer mensen die dat gevoel hadden. Ja. Zullen we uitstappen? Zullen we gaan helpen duwen? Hij wil niet omhoog. Maar toch besef hij dan niet, van zou het echt verkeerd gaan? Nee. Je denkt, dat gebeurt een ander, maar jou niet. Alleen was het wel, het was een hoop herrie in het toestel. Want wij zaten precies bij de linkervleugel, bij die motor. Verzoenlijk met elkaar praten kon je niet. En onze dochter die zat twee stoelen achter ons met de vriendin. Nou, daar kon je ook niet mee communiceren. Moest je alles met de handgebaren doen. Zo'n hoop herrie maakte die van binnen. Maar voor de rest, ja, dan denk ik dat, dat hoor zo, ja. Het werd ontzettend ja, ja. slecht weer toen. Ja. Hopen, we gingen bewolking in en... Uh, dan, zal zeg maar zeggen, turbulentie. En dan, want we zijn nog onder elkaar, eh, het lijkt wel of we naar de wintersport gaan. In plaats van naar, eh, naar eh, een zonnetje. beetje zonnetje toe. Weet je wel, dan zei je de meerdere hoor, die voor ons zaten ook. Ja. Nou, en toen ging hij op de duur, ging zulke klappen maken. Maar ja, toen deden wij niet meer praten met elkaar. Dus dan, ja, jaar ging ik vast aan op die stoel. We maakte gooien met dat toestel? Dat was niet gewoon meer. Zelfs de, er zit zo'n televisieschermpje midden in de gang... In het loop, wat zal zeggen, op zo op zo'n woord. Nou, de met metertjes konden het nog ineens bijhouden. Zo maak je, ging je naar beneden. Zo zou je, zeggen, 400 voet. En dan zou je meteen weer klimmen. Zo zou je zo 12, 1300. Zulke gooien maak je in één. Maar ja, je dacht, uh, ja, het is zeker turbulent of zo. Je hoort niet alleen die wind, maar je hoort ook alles wat er, wat er, wat er langs vliegt. Je hoort... Uh... En je, je, je kan je niet voorstellen wat dat is. Want ik dacht alsmaar dat het auto's waren of zo. Ik bedoel, je, je kunt je niet voorstellen... En toen gebeurde er iets heel raars. Want toen was dus in, in echt in één klap, in één tel... Is, is die wind dus in gewoon 180 graden gedraaid. En dat merkte je doordat je... Doordat je, uh, je voelde een ontzettende druk... En ineens stond die schuin... dus op die badkamer en dat toilet... en ging het gieren... door die... kieren door die, die, die van die ramen... en van die deur heen. Dus ineens... Uh, uh, was het zeg maar het gevaar... vlakbij ons, stond, was voor ons. En Jelmer is toen gaan kijken... Uh, want we dachten... nu moeten we dus als, als een gek... weer naar de achterkant toe gaan. En Jelmer is toen weggaan... om te kijken hoe het daar was. En ik kwam onmiddellijk weer terug met hele grote ogen... en gooide de deur achter zich dicht en zei... het gaat helemaal mis. De hele schuifpuil ligt eruit, zei hij tegen me. Ja, en toen begon het, dat schip begon langzamerhand in de wind te draaien. De golfslag werd hoger. Het liep al ja, vier uur, hè, na vier. Het begin. Je ziet de schemering eigenlijk al, uh, al komen. Dat gaat er heel vlug in de tropen. Dat is ook bekend, binnen kwartier is donker je dus ik zag ons daar al in donker de, nog op die oceaan drijven. En die, doordat die golfslag wat hoger werd, wat meer wind kwam... gingen die sloepen tegen elkaar slaan en tegen die tanker slaan. En dat zijn behoorlijke klappen. Dus toen was ik eigenlijk al bezig van... jongens, dadelijk moeten we nog uh, overboord springen. Want als die sloepen echt tegen elkaar komen ze raken lek... Ja. Ja, dan zou je er toch uit moeten springen. En toen op een gegeven moment lagen er echt drie sloepen tegen elkaar aan te beuken. En tegen, tegen dat schip aan. Ja, toen... Ja, toen was ik zo bang. Ik had haar hier voor geen honderdduizend schulden een op gekregen. Dat weet ik zeker. Ze heeft hoogtevrees, ze heeft watervrees. Ze is gehandicapt, ze kon moeilijk klimmen. Maar ik bleef op je inpraten. Want jij riep steeds meer dat je zo bang was. En zei ik, ja, meisje, dan toen moet je die touwladder erop gaan. Toen heb ik in zitten praten op dat Zuid-Afrikaanse stel. Maar dat, ze waren er ook van overtuigd dat ze dood zouden gaan. Dat, uh... Maar goed, hoe dan ook. Ja, ik wilde die, die mensen die taalwater op hebben. Ik dacht, als die gaan, gaat zij ook. Ik was wel gaan. Ja, nou, ik die overtuiging. Die, had, die niet. had jij op dat moment die, nog die had niet, had maar niet, nee. Nee. die overtuiging. Ik die, had, die, die, had zo bestudeerd niet. van hoe het moest. En ik heb me onder in de sloep heb ik me zo verschrikkelijk schuldig gevoeld. Als hij alleen geweest was, was hij al lang boven geweest. Hij is alleen voor mij in die sloep gebleven. En ik had echt het gevoel van. Ik stel mijn man aan al deze dingen bloot, omdat ik niet durf. En ik vond dat ik dat niet langer kon maken. Maar wat zou u wel niet gedacht hebben als die wel gegaan was? Ja, <laughs> dat is een andere zaak. Maar nee, ik, ik, dit was toch wel. Ja. Ik vond dat eigenlijk heel indrukwekkend. Waar ik nog steeds moeite mee heb. En dat was een, eigenlijk toch een moeilijk moment. Toen moest ik kiezen. Wat doe ik? Blijf ik met de andere gehandicapten achter? Of ga ik mijn vrouw achterna? En die keuze heb ik op dat moment binnen ja, één of twee seconden eigenlijk moeten maken. Maar nou, was, was uh, ook doe omdat ik? dat touw afbrak. Ja, dat ja, touw af te, te breken. Af, taal Wat taal ik dat provisorisch had vastgemaakt, dat dreigde af te breken. dat dacht ik: ja, van, uh, dadelijk zit ik in het donker hier zo, in die stoep met die mensen die gaan toch niet via die taal halen. Nou, toen ben ik wel via de ik, ik was ook de laatste die eraf ging. En de rest is blijven wachten. Die hebben nog zeker een half uur aan een uur in die stoep gezeten, tot ze wel bij de gangway konden komen. Dat, uh, dus het is nog net gelukt voor het donker. Wat natuurlijk een probleem bij, bij rampen is altijd is: van wat kun je zelf doen en, en wat moet je op een gegeven moment nalaten. Uh, het kenmerken is dat moet je binnen een, een fractie, maar ook werken, een fractie van een seconde moet je dat bepalen. Wat moet je doen? Uh, ik denk dat mensen op het algemeen dat vrij automatisch doen. Uh, of vrij automatisch inschatten, dit heeft geen schijn van kans meer. Uh, ik moet weg. Tot van ik, ik kan het nog proberen. En dat is heel moeilijk. Uh, naar mijn idee, zo moeilijk dat je achteraf daar mensen ook nooit verwijten over mag en kunt maken. Je kunt als buitenstaander uh, nooit en dan nimmer zeggen: Je had dit of dat moeten doen. Ik, ik kan me voorstellen dat uh, een, een aantal mensen achteraf uh, spijt heeft van wat ze hebben gedaan of hè, wat ze hebben nagelaten, en daar enorme schuldgevoelens over hebben dat heeft veel te maken met de illusie van onkwetsbaarheid die mensen hebben... dat die is getorpedeerd. Bij die illusie hoort dat je controle over je leven hebt. Dat de wereld rechtvaardig is. Wie goed doet, wie goed ontmoet. Een nou, schuldgevoel, zo van ik heb het aan mezelf te danken... ik heb het gedaan, is hoe, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt... ook een manier om mijn controle te herstellen. Je denkt niet van tevoren... Oh, dit, dit hoort niet bij het toestel. Omdat er over het algemeen rond ons heen... Ja, toch geen paniek uitbrak van... Uh, oh, het gaat fout of... hebben wij helemaal niks van vernomen. In eerste instantie toen dacht ik ook wel aan... maken een doorstart of zo, weet je wel. Omdat het zo slecht weer was, dat hoorde je wel eens meer. Ik denk nou, dan maakt hij een doorstart nou. Omdat jij natuurlijk eerst zo naar beneden ging... en dan weer naar boven. Hij ging zo hard, die met dat metertje kon het nog geen bijhouden. bijhouden. Gaan we terug de lucht in en toen gingen we weer naar beneden. Nou, toen was er op een gegeven moment een ontzettende klap achterin. En mevrouw, want ik draaide mij zo om naar achteren, want die meiden zat er twee stoelen achter ons en uh, we hadden het vriendinnetje van onze dochter bij ons en die had nog nooit gevlogen. En, uh, want die was niet bang voor het vliegen, maar voor het neerstorten. En toen zeg ik nog zo tegen Cor, die is naast me... ik zeg, nou, ik zeg, ze krijgt wel een aardige vuurdoop. Omdat wij natuurlijk zo raar naar beneden gingen. Nou, terwijl... dan hoor je een klap achterin en, en, en we zien een vuur... ze zegt, god, verbrand. Aan de rechterkant was één straal vuur. was één straal vuur. Naar voren toe. Naar voren. En terwijl maken we die klap op de grond. En toen dacht je bij jou, nu zijn we op de grond... dus er kan ons niks meer gebeuren. Omdat je natuurlijk de vuur zag, die klap, dat vuur... En dat je toen de grond voelde, toen dacht je bij jou: Nou ja, we zijn op de grond. Als je natuurlijk tien kilometer hoogte, misschien zo klap hebt op de vuur, dan word je natuurlijk uh, angstig. Maar dit ging natuurlijk zo vlug. Toen was ik die klap, de vuur, en toen voelde je de grond. Toen dachten wij: Gelukkig, we zijn op de grond, we kennen eruit. En toen begon het pas. En toen zijn we even buiten bewustzijn geweest. Ik voelde dat ik met mijn voorhoofd tegen de voorstoel klapte. Nou, dus toen zijn wij. Ik ben even buiten geweest. En door de regen, denk ik, gewoon weer bijgekomen. Want ik deed mijn ogen open. En toen zegt hij: Cor, ben je er nog? Ik denk: Wat hoor ik nou? En ik zeg: Ja. Toen dacht ik: De lucht. Ik denk: Ik buiten. De helft van ons dak was opengebroken. Ja. En zodoende lagen wij in het middenstuk van het vliegtuig. Het staartstuk stond nog. Zoals dat het... Daar hadden we schijning van... Met licht, want die stond in de brand. Ja. Dus dan kon je een beetje kijken van... Nou, wat is er om me heen gebeurd? Nou, toen zegt hij... Riemen los. Wegwezen. Nou, dus we zijn er zelf... Eigenlijk uitgeklommen. Het idee had je zelf dat haast iedereen al uit het vliegtuig was. En toen zei ik het eerste... Die meiden, waar zijn die? Nou, hij zegt... Ja, die zijn er niet meer... Ja, dat je zag een hoop mensen aan de overkant staan bij dat hek. En dan denk je, die zijn er al uitgegaan. Of een hoop mensen liepen heen en weer te rennen en te doen. Maar ja, dan ga je eruit, zie je niemand. Ondertussen help je nog mensen, die liggen op de grond. Help me, sleep me bij dat vliegtuig vandaan. Nou ja, dat doe je dan even, maar jij wil weer terug dat vliegtuig in. Om te zoeken waar die kinderen zijn. Want dat is voor jou dan momenteel natuurlijk het belangrijkste. Nou ja, dan zie je mensen branden door een vak om naar uit te komen. Nou, dan, dan denk je, wat zie ik nou allemaal? Maar ja, je stapt weer opzij en je gaat weer het vliegtuig erin om te zoeken. Want daar zit de kern en daar moet je wezen. Nou ja, tot dan de derde keer. Ja, ja we zijn met, twee, met twee, tot drie keer toe. We hebben elkaar niet meer losgelaten. We hebben elkaar niet meer losgelaten. We hebben elkaar zijn hand gepakt. We hebben gezegd, we laten elkaar niet meer los. Tot drie keer toe zijn we de vliegtuig in geweest om naar die maaien te zoeken. Maar de vliegtuig was het niet meer. Ik... Ja. brand, Zo, en, en al zeg je nou, nou, wat heb je er op de grond gelegen? Ik zou het niet weten. Een vuilnisbelt. Maar je moest overal overheen klimmen en... Je ja, hebt ook toe. zeg ik wel eens voor het gevoel van jaren dit heb je nog nooit mee, Dit heb je niet meegemaakt. Kan jaren je niet voorstellen dat je dit mee hebt gemaakt. Ken ik af en toe. Ken ik dat voor mij dit heb ik meegemaakt. dat kan ik niet volgen. Wij zijn uit het vliegtuig gelopen en wij die meiden zagen we niet op dat moment. Dus wij dachten bij elkaar je kan elkaar wel loslaten. Maar de een gaat links en de ander gaat rechts. Ben je iedereen kwijt. Want je wist niet wat er met de vluchtelingen ging gebeuren. Je hoorde iedere keer uh, explosies, explosies. Dus je kon wel zeggen, jij gaat links zoeken en ik ga rechts zoeken. Maar dan had ik of hij misschien hier alleen gezeten. Dus dat was de reactie van, we houden elkaar vast, we laten elkaar niet meer los. Tot vandaag toe. Ja, hmm. we gaan echt nergens alleen naartoe. Na het ontvlichte ongeluk? Nee. Want je weet, er kan wel gebeuren. Niet in een bus, niet in een trein, niet met de boot. Dat is allemaal over. Want dan regelt een ander het weer voor jou. Dat wil hij nu niet. Dat kan je gewoon niet aan Er zijn een aantal manieren om die controle langzamerhand weer te herstellen. Maar dat is een van de dingen die je in het verwerken moet doen. Je moet het gevoel van controle weer herwinnen, omdat je anders heel lang angstig blijft rondlopen. Met alle nachtmerries, eh, angsten en van dien. Het, het herstel van die controle is daarin heel belangrijk. Wat nou, zie je bijvoorbeeld bij een ramp, bij de Guido Lauro, toen mensen op de andere schepen eh, arriveerden was dat ze voor hun eigen eten wilden zorgen. Of wilden gaan koken. Uh, of dingen opruimen. Dat is niet omdat mensen dan behoefte hebben... Uh, zozeer behoefte hebben om te eten. Maar het is een manier om controle... hoe simpel ook, controle over je leven te herwinnen. En dat werd ja, vrij uh, algemeen geaccepteerd. Ja. Zo deed één dit. Maar bijvoorbeeld iemand die de leiding in de, in de eetzaal had... daar luisterde je naar. Want die had daar de leiding. Was niet gestemd of wat dan ook, nee... Die mevrouw had daar de leiding. We hadden toen eigenlijk al een groep gevormd. We hadden ook al een voorlopig bestuur. Dus met een driemanschap. Waar ik er dus één van was. Nou, dat was eigenlijk automatisch binnen een paar uur gegroeid. Heeft u uzelf eigenlijk verbaasd over de leiderscapaciteiten die u bleek te hebben? Wel dat men het accepteerde. Ik ben geen geboren leider. Voor mezelf. Er zijn mensen die stralen dat eigenlijk, eigenlijk uit. Dat, maar men accepteerde wel een, tot op bepaalde hoogte dus. Hè? En ook op bepaalde plaatsen. Ik, uh, er waren heel veel spanningen aan boord. Hè? Dat, die werden ook soms op mij af gereageerd. Dan rief zij wel eens van waarom pik je dat? Ik zei joh mij krijgt niemand gek. Maar ze hebben me wel gek gekregen. Nee. Ja, dat was toen ze dat is, dat is uh, wat lagen op de reden van Mombasa. Toen werden er weer spullen aan boord gebracht. Toen kwamen dus trainingspakken, schoenen, fijn, shirtjes, alles. En ik stond, in de, ik stond nog in de eetkamer. Toen kwam er een vrouw naar me toe. Die zei, meneer Bolhuis, weet u dat ze dat spul aan het verdelen zijn? Aan het weghalen? Ik zei, nee, dat kan nog niet. zei Want dat gaan we netjes doen. Nee, zegt ze, ga maar kijken. Want ze zijn al bezig. Dus ik ga kijken. En ik sta boven en ik zie die massa daar aan die dozen trekken. Als wilde hebben ze zich erop gestort. Ze stonden in de regen te trekken aan die dozen. Te scheuren aan dat, aan dat spul. Armen vol. Ik ben zo uit mijn dak gegaan. Ik ben naar beneden geholt. <lacht> er was een groot magazijn van die Russen. Ik heb die deur open gedaan. Ik heb zo'n beetje in mijn eentje begonnen. Ik. ik zeg: Wat jullie zo te keer, zo te keer. Ik zeg: Alles gaat hier binnen. Alles is voor die Russen. Jullie krijgen niks meer. Die groep die schrok zo dat die mensen die beneden stonden hebben geholpen... om alles in dat magazijn op te bergen. Wat dat betreft, op dat moment waren ze eigenlijk net zo asociaal bezig... als de Italianen. Nou, het was echt, echt genant. Het was echt gênant om dat te zien. Hoe men daar aan de droog was. Je moet niet alleen de nadruk leggen op dingen uh, op die verkeerd gaan. Je moet zeker ook letten wat mensen wel voor elkaar doen... en wel voor elkaar ontnemen... Er wordt wel eens gezegd van de, die eerste fase... Uh, na afloop van de ramp, de eerste dagen, soms weken... dat sprake van een zekere honeymoon. Een honeymoonfase wordt dat wel eens genoemd. Juist omdat er zo'n sterk uh, gemeenschapsgevoel is. En men allerlei dingen voor elkaar wil doen. En uh, op een gegeven moment hoorden we onze, onze buren... het waren Amsterdammers, die hoorden we buiten. En die hoorden we zeggen van... Uh, Jezus, zei, moet je kijken. Kooleren. Kooleren, Jezus, die, die, die, oh, die liggen helemaal op de boten. Nee, wat erg. Laat de ontzettend maken tussen de crisis zelf. De fase. En daarna heb je weer, wat wordt genoemd, een herstelfase. En die kan, voor alle duidelijkheid, ook jaren duren. Het leven gaat door, zeggen ze dan. Maar voor ons niet. Wij kijken een keer terug. En na die klap hou het voor ons op. En dat snappen dan ook mensen niet. Zelfs in je eigen familiekring niet. Die begrijpen dat niet. Kijk, als jij nou ergens op een verjaardag komt bij familie... dat er helemaal geen woord gerept wordt over je dochter. Nou, dat, dat, dat, dat, dat kan ik niet begrijpen. Ik kan begrijpen dat, er een, dat je daar niet heel de avond over kan praten... maar je kunt toch zo wel eens even een praatje maken. Maar gewoon helemaal negeren van... Uh, Net of er niks gebeurd is, nou, dat, dat, dat gaat niet. Daarom deed het ook zo verschrikkelijk zeer in het begin van de periode: dat er 2,5 ton uitgekeerd zou worden. Dus wij werden zelfs aangesproken. Van, uh, nou ben je zeker wel binnen, hè? En zo is het dan de buitenwereld. Die ziet die 2,5 ton staan en die denken... nou, ik wil het er ook voor doen.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 indrukwekkende persoonlijke verhalen over belevenissen... ten tijde van rampen die zich dus in de levens van deze mensen voltrokken... en waarbij ook heel veel slachtoffers vielen. Deze sprekers overleefden dan die ramp en konden daarover... en wat het met hen gedaan heeft, nog vertellen. Jaap Vermeer maakte deze documentaire in een aflevering van Gebeurtenissen... uit 1995-presentatie Ilse Wessel. Ik vond het een hele interessante opmerking. De illusie van onkwetsbaarheid... die bij het meemaken van iets ernstigs wordt getorpedeerd... dat is eigenlijk de meest cruciale gebeurtenis... wanneer mensen een ramp meemaken. Dat hoorden we dus psycholoog Peter van der Velde zeggen, die in deze bijdrage van de RVU de psychologische mechanismen bij dergelijke gebeurtenissen toelichten. Bijzondere verhalen in deze rampzalige nacht hier op Radio 1 bij de VPRO. De redactie heeft zich namelijk gericht op rampspoed en onheil en ellende, eh, catastrofes in verschillende denkbare vormen. Maar u zult begrijpen dat, waarschijnlijk net zoals vorige week het geval was... in de Helden en Heilige Nacht vijf uren voor een dergelijk onderwerp... wat aan de korte kant is. Ik ben ook eens gaan zoeken naar bijzondere citaten over rampspoed. En die blijken er dan toch ook te vinden te zijn. De eerste. Rampspoed brengt de mensen tezamen... wanneer het kwaad dat over hen komt dezelfde is. Die is van Aristoteles. De volgende, en dat is deze. Het kan misschien dienen als troost... dat in al onze rampspoed en onheil... hij die iets verliest, er wijsheid uitputt, een winnaar is. Die is van Sir Roger... Uh, ik moet dat goed zeggen, dat is moeilijk uitspreken. Sir Roger Lestrange. En dan Jean-Jacques Rousseau. En die zegt eenvoudigweg: mijn geboorte was mijn eerste rampspoed... lightning Every metal thunder Erasing what To Be Wild, Steppenwolf. En ondanks het tijdstip 1 minuut voor 5... zitten Gert van Dam, de technicus en ik, er ook bij. Alsof we uh, Born To Be Wild zijn nog steeds. Ja. Uh, dit is uh, Woord op Radio 1. Daar luistert u naar. En wilt u iets terugluisteren? Dat kan via de links op ons Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl Vragen kunt u mailen naar woord.vpiro.nl Dus woord.vpiro.nl Schrijven, heel ouderwets, maar dat wordt nog steeds zeer gewaardeerd. Dat kan naar de VPRO ter attentie van woord. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Ik vergeet trouwens te zeggen, op die Facebookpagina kun je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. We zijn zo meteen bij u terug. En dan gaan we het hebben over de Titanic van Hoek van Holland. Tot zo.